Tja, tja, tja, essa, s essa, a essa, Oh, essa, Oh mijn essa, essa, dag. essa, essa, essa, essa, Het essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa, Remix essa, essa, Amsterdam RFC Met punchline rise die je op je plek zet Want de zien is te net, dat is de reden dat ik red Dit is, is. om de schaap te trek, 3 mix voor de straten Amsterdam RFC Met punchline rhymes die je op je plek zet Want de zin is te net, dat is de reden dat ik red This is de pink job Bij het van deze trek denk je vast ik gespannen, het is een sample, want ik klink me bekend In m'n oren, remix Van de reden dat ik rap, flex beats voor die peeps Met de echte shit, het is de DA SH -I. SH -I. En dikker ook met inflect op de beat erbij. Als je niet down met ons bent, nou dan zeg ik je te peace. Ik heb genoeg van jullie alle daarsof MC's. Het moment is gekomen om verandering te brengen. Aan de hele dag zijn heel veel fokroemen. ken ik blijf grond flowen joh tot de methode. Alleen die happy meal rappers worden wel gepromoot. Ze werken voelt aan voor een baas, maar hun rijm zijn partijn. Ze kussen bij een vulle bij de Albertijn. Je doet je voor als MC, maar ik wijs je de deur. Je bent een goede acteur, maar flowt als een amateur. Ja, dit is wederom de sjaar te trekken. mix voor de straten Amsterdam Rapperset Met punchline runs die je op je plek zet. Want zien de scene is te net, dat is de reden dat ik rijk. Dit is om de sjaar te trekken. mix voor de straten Amsterdam Rappershek. Met punchline runs die je op je plek zet. Dat is de reden dat ik red. Als een virus trekt, een shy ongemerkt je lichaam in. Luister jij dus naar mij, weet dan waar je aan begint. Voor je het weet ben ik te vinden in elke land en stad. Denk de boodschap naar de mens zoals de best werd gebracht. een oh, rat het is warat, maar je merkt het zonder meer als ik spit. Wat je natter bij een ergste honden weer. Ik ben een rauwe MC. En jij een zachte donze veren, ik ben een spit. Fire, die een grote serum bombardeert. Dus, hier wat geleerd, je wordt hier aangenomen, vooral feest. Opgepakt Met deze meester voor de klas en Ik maak je visievenster helder Dus ik speel met je contract Met mijn scherpe Ik zoek je echt niet langer op de trap En dat is... Hele pad met tevens, klasse man. De mensen deed je maar eens op. We hadden je vet verrassen, Ik Het verschil in skills is hier echt te veel te groot. Je bent de pasgeboren rapper, maar voor mij ben je al dom Dit is rond de shaft, de 3 mix voor de straten Amsterdam, Rappen set Met punchline runs die je op je plek zet, want te zien is te net. Dat is de reden dat ik rap Dit is rond de shaft, de 3 mix voor de straten Amsterdam, Rappen set. Met punchline runs die je op je plek zet, want dat is de reden dat ik hip Hiphop is waarvoor ik leef en waar ik dood voor ga in mijn kist dit is het ook iets waar ik op van start. Ik voel de ritme door mijn hele fucking lichaam gaan Want aan het wak ik dan vervolgens uit een diepe slaap yo. Mijn punchline rhyme Zijn nooit meer goed te praten Rijm in de Rijmende Stroop door mijn bloedvaten Ik kan niet voor een vluchtje, joh, waar ik ook heen En haffelijk verboden vruchten uit de tuin van adem en nee. Dat is niet ja. maar ook ik moet toch even Schrijf mijn lyrics op als doel Om mijn zorgen te vergeten, spug mijn lyrics uit mijn smoot om tot morgen te overleven, ik hou mijn hoofd altijd koel Want er werkt toch altijd beter. P Komen praten en willen indruk maken met hun lyrics met meer gaten Dan de maan heeft een kratis Je mag me kraken, het doet me echt geen moeite. XMC is niet te raken, bitch, ik neem alleen maar voet. Dit is Hele ronde shot, de Schade trekt, die mix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline rhymes die je op je plek zet. Al te zien is de nep, dat is de reden dat ik rap Dit is, is, is de hele ronde sjaar te trekken Drie mist voor de straten Amsterdam Rappers zetten Met punchline runners, die je op je plek zet Al te zien is de nep, dat is de reden dat ik rap Thank <laughs> you.